Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Na twee dagen van relatieve rust zijn de gevechten in het noorden van de Syrische stad Kobani weer opgeleid. Koerdische troepen, die een deel van de grensstad hadden veroverd, worden aangevallen door IS-strijders. Eerst waren er grote explosies, daarna begonnen hevige gevechten met kleinere wapens... en vervolgens boden Amerikaanse vliegtuigen luchtsteun. De gevechten laaiden op nadat Turkije had bekendgemaakt dat het de grens zou openen voor Koerdische strijders uit Irak.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 Een aantal Kamerleden heeft de afgelopen vier dagen de Nederlandse militairen, marechaussees en politiemensen in Mali bezocht. Ze werden bijgepraat over de voortgang van de VN-missie Minusma, waar Nederland sinds dit voorjaar aan meedoet. De Kamerleden bezochten onder meer het Nederlandse kamp Castor in Gao en het Minusma-hoofdkwartier in Bamako. Files worden niet minder. De daling is tot stilstand gekomen, zegt minister Schultz van Hagen in een rapport aan de Tweede Kamer. De fileswaarte was eind augustus gestegen met 2,3 ten opzichte van vier maanden daarvoor. Voor ons rechtswaterstaat zijn het weer en de plaatselijke toename van het verkeer de oorzaak. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius hoort vandaag na een proces van zeven maanden welke straf hij krijgt voor het doden van zijn vriendin. De rechter kan een maximaal 15 jaar cel opleggen, maar een voorwaardelijke straf is ook mogelijk. Vorige maand werd Pistorius veroordeeld voor dood door schuld. De Amerikaanse modeontwerper Oscar de La Renta is overleden. Hij kleden onder andere Jackie Kennedy, Hillary Clinton en Penelope Cruz. Begin deze maand droeg topadvocaten Ella Moedin nog een trouwjurk van de La Renta. Toen ze in het huwelijk trad met acteur George Clooney. Oscar de La Renta was 82 jaar. Het weer vanuit het westen gaat het van tijd tot tijd regenen. Vanmiddag zijn zware windstoten mogelijk. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Eembrug 8 kilometer, beknopend Muidenberg 4 kilometer. Vanuit Den Haag op de A4 voor Zoeterwouderdorp 4 kilometer. Vanuit Lelystad op de A6 bij Almerepoort 3. Vanuit Horen op de A7 voor de afgedwijde Wormer 10 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 bij Beverwijk 6. En voor Battenverdorp 5 kilometer. De A12, de Naag-Utrecht, tussen Voerden en Oude Rijn, 4 kilometer. En tussen de Meren en de Lunetten staat 5 kilometer. A16, Breda richting Rotterdam, tussen Breda-Noord en de Randweg-Doortrecht 13 kilometer. Er staat een busje met pech op de linker rijstrook. A20, voor Hoek van Holland richting Gouda, voor Knopen klein Kleinpolderplein 3. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum, 4 kilometer. A27, Gorkum-Utrecht, bij Nieuwegein 3 kilometer. daar ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En de A27 vanuit Almere naar Utrecht voor Utrecht Noord 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag bij CFM. Een hele goede middag, je Phil Collins en Jimmy Mac. Het is even na twee uur, tussen twee en vijf zijn wij er weer... vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Goedemiddag luisteraars en hallo collega Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Welkom bij wederom drie uur lang live uh, lokale radio... vanaf de Tolweg 10A met Zandvoort op zondag. Wat gaan we van, al, van al, allemaal doen deze, deze middag? Nou, de hoofdmoot zal natuurlijk ongetwijfeld zijn... de 1 finale races die dit weekend verreden worden... op het circuitpark Zandvoort. En daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En kwart over twee gaan we voor het eerst schakelen naar Willem van Densen. En die gaat ons helemaal bijpraten over de stand van zaken... op het circuitpark Zandvoort. Rond de klok van 10 over 3 gaan we even schakelen met Joop Van Ness. Want Joop Van Ness, die gaat ons weer bijpraten en hebben eh, we het over voetbal. SV Zandvoort heeft gisteren om 5 uur gebekerd. Hoe dat verlopen is, dat hoort u allemaal om 10.03 over drie van onze verslaggever Joop Van Ness. Verder volgen we voor u de, de laatste race van de DTM. Die wordt verreden in Hockenheim. De, de wereldkampioen is al bekend, dat is inmiddels Marco Wietman geworden. Maar toch, in de loop van de uitzending krijgt u van ons daar nog volledigheidshalve de uitslag van. En natuurlijk volgen we voor u de eredivisie voetbal. Half vijf het dieren van de week om uh, half vier de evenementenagenda. Kwart voor vijf het voor de liefhebbers het gedicht van de week. Het is een en al ellende, het is buiten ellendig regen. En uh, het gedicht is ook een en al ellende. Ik mis de liefde. Oh, jee, heel gevoelig. Dus de muziek door natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur... naar de lokale radio ZFM te blijven luisteren. En ik moet je nog even spreken, weerbericht van gisteren. Ja. Denk ik nog even aan oh. het terug, Albert ja, ja, ik ging ah, lekker de best in. Om half drie gaan we hem zo dadelijk uh, weer doen. Dan heb je een herkansing. <laughs> doe je best, <laughs> ik, ik, ik doe je best. Legs, ik mis Lex, ik mis Lex. <laughs> Hier is Severs Garden en To The Moon and Back. She's taking time, making up the reasons to justify. a journey I just don't have a map for. so baby gonna take a dive and I was shift to overdrive, it's send a signal that just hanging all the hoops on the Ook ben ik meer van de muziek uit de jaren 80. Maar dit komt echt uit de jaren 90. En het is schitterend mooi, Albertjan. Door de Seven's Garden en to the moon and back. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie je tv op kanaal 45. En niet alleen op de radio volgen vandaag de finale races op Circuit Park Zandvoort, maar ook op TV. Vanaf vanmorgen tien uur kun je live meekijken naar de beelden... verzorgd door het circuitpark Zalvoort op CFM TV. Het is de, de, de jaren 80. De dames van Mai Tai en Female Intuition. Race Radio, Pit Report. Ja, en voor de eerste keer vandaag schakelen we live over naar het CT Want daar is onze racereporter Willem van S aanwezig bij de finale races. En ja, onze weerman uh, Albert Jan Vos die had een <lacht> beetje mooi weer voorspeld. Maar uh, ja, je moet uh, niet uh, zomaar in de duinen staan. Een Beetje regenachtig, Willem. Goedemiddag je ja, daar wilde ik al wat nog even over hebben, maar dat doen we van water natuurlijk. Maar goed, uh, Cicliet Park Zandvoort met de uh, Formido uh, finale-races. Vanmorgen om 9 uur uh, reeds begonnen met een uh, eerste race voor de Porsche GT3 Cup. De uh, Challenge Benelux staat viel ook nog een titel in te verdienen. De kampioen uh, moest daarin nog uh, bekend worden. Nou, die race uh, vanmorgen werd gewonnen door uh, Saab J. En op de tweede plaats uh, Jeffrey van Hooijdonk en derde Sander van S. Uh, Saab J. tegelijkertijd uh, gekroond als uh, kampioen... in het was... Uh, Porsches rijden overigens op dit moment uh, ook nog in de ronde Rijden nu een uh, 50 uh, minuten race. Uh. Aan de leiding gaat op dit moment uh, wederom Saatje Maas. Uh, en uh, dat doet hij samen met zijn uh, teamgenoot. Uh, en die zijn op weg uh, naar een uh, over. Ik zie inmiddels dat die ingehaald zijn door de equipe van Jeffrey van der en uh, Koen Wouters. Dus uh, voor Koen Wouters toch wel een succesvol uh, weekend wordt. Uh, gisteren al een race gewonnen in de Porsche... En uh, dat gaat hij vanmiddag nog vast doen. Vanmorgen deed hij ook mee in de Renault Clio Cup uh, Koma, Dus uh, ja, daar breekt hij nog geen uh, potten. Clio uh, kampioenschap wat nog helemaal open. Stond het ging tussen uh, Niels Langeveld en Sebastian Vlegemolen. <gülh> Nou, we gingen allemaal uit uh, van een spannende race. Helaas uh, gebeurde dat niet uh, Langeveld viel uh, terug naar een zevende plaats... en uiteindelijk een negende zelfs, dacht ik. Sebastian uh, Bleekemolen wist de race te winnen... en daarmee ook de titel binnen te halen. Ze hebben overigens uh, vanmiddag nog wel een race voor die uh, Clio Cup. En uh, ja, nu de titel heeft is uh, voor iedereen uh, de weg vrij om toch ook te gaan voor een dagoverwinning in die klasse. Ja, Willem, wel een geweldige prestatie voor uh, team wat Volgens mij. Is ze met uh, vier auto's uh, aan de kop van het veld. Dat klopt helemaal. Uh, want naast Sebastian Bleekemolen was er ook nog uh, Melvin de Groot die voor het team uitkomt, uh, Loris Hezemans uh, werd derde met een Bleekem-auto en uh, Michel Koetel, Michel Bleekemolen zelf, uh, die eindigt op de vierde plaats. Oké, okay, ik, ik begrijp uit jouw woorden dat het programma wat daar uitloopt, uh, is daar een oorzaak van. Ja, ik, dit het programma loopt iets uit. Ik kan die oorzaak uh, nooit helemaal aanwijzen natuurlijk. Uh, er is ook nog een pauze geweest. Dan zou je denken, nou ja, hou de pauze, dan wordt korter. Ja. Dat is niet gebeurd in dit geval. Maar het programma inderdaad is iets uitgelopen. Want uh, volgens het tijdschema zouden we op dit moment al bijna klaar moeten zijn... met de Formule Renault 1.6. En zojuist is uh, de Porsche uh, GT-Cupers uh, afgelacht. Dus, maar wat dat betreft gaat is, een speling zat uh, binnen het uh, programma... Maar... We gaan zo dadelijk uh, beginnen hier met uh, Renault uh, Formule Renault 1.6 race. Oké okay, Willem, bedankt voor deze update. We komen straks weer bij je terug. Ah, Oké, okay, tot zo. Tot hm. zo. Willem van Dessel live vanaf Circuit Park Zandvoort en straks meer van Willem van over de races op het circuit. weet non-stop. Als eerste de nieuwe single van Avicii. Klinkt helemaal niet als Avicii, maar wel heel erg lekker. De nieuwe single heet The Days. En erachteraan deze van Shaka Khan. En I'm Every Woman uit de jaren 80. Zo meteen krijg je het uh, CFM weerbericht. Ik wil Albert-Jan er nog even op uh, aanspreken. want <laughs> Ik kom hier aan bij de studio hè, aan de tolweg Tina, Allemaal zomerse muziek meegenomen. Ja. Nou, het wordt hem niet hè, vandaag. Raindrops. Maar dat horen ze dadelijk in het uh, weerbericht na het volgende plaatje. Maar eerst golfnieuws. Ja, luisteraars. Uh, de golflieft hebben we onder u weten het ongetwijfeld. Afgelopen woensdag is het World Match Play uh, golf toernooi van start gegaan. Op de baan vlakbij Londen. En er werd eerst in een poolwedstrijden gespeeld. Het gaat niet zozeer om wat de par van de baan is. Dan wel uh, gewoon je tegenstander uh, verslaan. En uh, Joost Luiten had het zelfs zo ver gebracht dat hij vanmorgen de halve finale moest spelen. Of kon spelen. En Joost Luijten heeft vanmorgen helaas naast een plek in de finale van de Volvo World Match Play Championship gegrepen. De 28-jarige Blijswijker moest in de halve finale buigen voor Miko Ilonen uit Finland... die na 17 halzen een onoverbrugbare voorsprong van 2 om 1. Dus 2 gespeeld, beter gespeeld dan Luiten, met nog 1 hal te gaan, dus dat kon Luiten niet meer inhalen. Luijten speelt vanmiddag, en is euh, speelt vanmiddag later om de dag nog om het brons... Uh, op dit lucratieve toernooi van de Europese Tour. De beste Nederlandse golfer, eerder dit jaar winnaar van de Wales Open... was tot, zon, tot vanmorgen als enige nog ongeslagen op de golfclub de Londen van Kent. Luiten had in de groepsfase al afgerekend met, met Ilonen... maar liep in de halve finale al na de eerste hal een ach, achter de feiten aan. Het toptoernooi van, dit, uh, van de Europese Tour is gedoteerd met maar liefst 2,25 miljoen euro. En voor de winnaar oh. ligt er een cheque. Klaar ter waarde van 650.000 euro. Luiten speelt dus nu om de derde en vierde plaats. Luiten is momenteel op hole 3 aangekomen. En Luiten speelt daarin tegen Koetse, die verloor van Hendrik Stensen. En Hendrik Stensen en die lonen die speelt, staan nu op hole 2. Beide wedstrijden zijn nog all square. Ze staan nog gelijk. Wij houden het voor u in de gaten vanmiddag. Ja, kan ik nog instappen bij het golf? <lacht> Jij wel. Ja, oké. Okay. Wil je me lesgeven dan? <lacht> Komt goed, hè? <lacht> Zometeen weer bericht. maar eerst Ten Sharp. Hier is die mooie single. You. As long as you by my side. Talk.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 Ook weer zo'n band waar we nooit meer wat van gehoord hebben. Deze Nederlandse band, Ten Sharp, je hoorde ze met de succes-singel You. Ja, het is even een half drie. Daar gaan we dan met het weerbericht Albert Jan Vos in de herkansing. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, na een zeer warme zaterdag, met zelfs in de duinen gemeten 22 graden... is het vandaag weer ander weer. De bewolking is toegenomen en later in deze ochtend ging het regenen op de passage van een koufront verbonden aan de depressie Irina. Na de frontpassage klaart het weer enigszins op en komt de zon enigszins tevoorschijn. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zeekrachtig en de temperatuur stijgt naar 19 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De zuidwestenwind draait naar west en is matig tot vrij krachtig in de polder... en krachtig tot hard aan zee en de temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen hebben we een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zon. Het blijft tot de avond droog en er waait een matige en aan zee... krachtige west tot zuidwestenwind. De temperatuur is lager en stijgt naar maximaal 16 graden. Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het bewolkt... en gaat het regenen en dinsdag overdag draait het om flinke buien, met daarbij ook kans op onweer. Tussen de buien door is ook nog ruimte voor opklaringen. De wind waait dinsdag uit het westen en is krachtig in de polder... en hard tot stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8. En de temperatuur wordt niet hoger dan 13 of 14 graden. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar pagina.nl of naar www.ricoweer.nl En zometeen gaan we kijken naar de wedstrijden in de eredivisie bij Sanford op zondag. Maar eerst weer even een lekkere plaat voor je. Hier is Nielsen en Miss Montreal. En hoe? En ineens zag ik je lopen. En ik dacht oeh, oeh. Ik was meteen onderste de boven. En jij om de...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 met deze plaats, maar we deden het wel stiekem hoor, in de studio van CFM. Nielsen en Miss Montreal hoorden je met de single. Oeh, het is uh, bijna tien minuten over half drie, we gaan kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie en beginnen met de wedstrijden van gisteren. Ik zou zeggen, uh, doe jij de eerste maar. Oké, okay, ja, inderdaad. <laughs> PSV die, uh, kwam uh, uit tegen AZ en ze speelde thuis. En de eindstand van die wedstrijd was 3 uh, tegen 0. En uh, dan gaan we Willem II ontving thuis H Vitesse. En die gingen met 1-4 ten onder. Dus drie punten voor Vitesse. En dan gaan we eens even kijken naar de wedstrijd... Uh, Feyenoord tegen Heracles Almelo. Daar werd het 2 tegen 1. Een mooie overwinning dus voor Feyenoord. FZ Wente Ajax. 1-1. 1-1. Ze stonden eerst met 1-0 achter. achter. Oké, okay, en dan uh, NAC Breda kwam uit tegen ADO Den Haag. Ook daar een 1-1 eindstand... Dan gaan we naar de zondag en terug naar half 1 vandaag. SC Heerenveen ontving thuis SC Kambuur... En ook dat werd een gelijkspel. 2 tegen 2. En dan zijn een tweetal wedstrijden vanmiddag om half drie gestart in de Eredivisie. Als eerste College Eagles tegen Pax Wolle, daar is hij inmiddels gescoord. En wel door College Eagles 1 tegen 0, daar de tussenstand. FC Dordrecht thuis tegen FC Utrecht, zojuist gescoord door FC Utrecht. Dus Utrecht leidt in Dordrecht met 1 tegen 0. En daar komt hij aan de wedstrijd voor jou, hè? zometeen om kwart voor vijf Albert Jan. FC Groningen speelt tegen Excelsior. Kwart voor vijf in de Euroborg. Kwart voor vijf, we houden de wedstrijden voor je in de gaten vanmiddag... bij dit radioprogramma bij CFM. Dance with somebody. Zometeen gaan we weer over naar Willem van op het Circuit Park, Zalvoort. Want daar is gaande de derde race van dit weekend van de Formule Renault 1.6. Alles daarover horen zometeen van onze race reporter Willem. Maar is de La Sol. Me, myself, and I.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 Je hebt wel een beetje saai live hoor. Niet mijzelf en ik. Jullie de ziel van De La Zol. Race Radio, Pit Report. Report. Ja, we schakelen om live over naar Park Zalvoort. Naar ons, deze reporter Willem van Derzen. Die het hele weekend al aanwezig is op het circuit bij de finale races. Willem. Ja, dat, uh, <laughs> ja, dat klopt. Uh, nee, uh, final, formido finale races hier in het circuit Park Zandvoort. Afsluiting uh, van het uh, race season, dan. Uh, en daar zijn we nu bezig met de Formule Renault 1.6 race. De derde race van het weekend alweer. De twee eerder gisterenmiddag en vanmorgen... die werden gewonnen door de Australiër Anton de Pascal. En die Anton de Bas Pascal die is nu ook weer vertrokken. Ja, hij heeft de leiding. Is de man of de jongen ja, die toch wel een beetje boven de rest van dit veld uitsteekt. Op het tweede plaats vinden we Florian Janitz een derde vinden we terug En dat is uh, toch wel enigszins uh, verrassend, maar zeker niet minder goed van hem. Op derde plaats onze uh, landgenoot uh, Boris Kolf, uh, die Formule Renault 1.6. Uh, die rijden races uh, van 20 minuten en we hebben hier uh, op dit moment nog zo'n kleine drie minuten te gaan. Willem, nog even een vraag. Uh, dit weekend uh, de finale races dus. Formido finale races op circuit... Uh, Rijden er ook uh, Salfoortes mee en in welke klasse? Zo so, ja, yeah, dus? Uh, de rij uh, in ieder geval in Salfoorten mee en die uh, rijdt mee in de PPO. Normaal gesproken rijdt hij TNFT, uh, dat is 8-30. Wint daar alles. En nu doet hij uh, dit weekend mee in de PPO uh, uh, met zijn uh, BMW. Oké, okay, en uh, hoe gaat het met hem? Ja, we hebben het natuurlijk aan behoren goed gedaan. Je hebt straks aan het eind van de dag nog een uh, race hier. En dan gaan we kijken hoe dat uh, gaat verlopen voor de Als het goed is, uh, in mijn hoofd zitten starten. Het is om half vijf. Dus uh, of we daar nog iets van mee kunnen pikken. Uh, dat moeten we er nog even gaan zien uh, met de vertraging. Maar uh, de laatste race van de dag, uh, bij PO, daar uh, doet uh, Zandvoort de aan mee. Hoe is het met de conditie van de baan met al die regen en die wind? De conditie van de baan nou, op zich, uh, ja, het valt voor mij uh, natuurlijk net wat je zegt, uh, wind hebben we ook. Uh, we hebben regen, regen niet in dermate hoeveelheden dat het door en door en zij nat is. En, uh, de regen die valt zodra het weer even stopt met uh, spetteren, want het is meer spetteren als echt hard regenen. Ja, droogt die baan wel heel snel op weer uh, met de wind. Oké okay, Willem, bedankt voor deze update. Straks uh, de truck battle, we komen straks weer uh, bij je terug. Bedankt voor deze update. Ah, Oké, okay. tot zo. Dat was Willem voor deze live vanaf het circuitpark Zalvoort. En zo meteen in het volgende uur van dit programma... uiteraard veel meer over de races en die spannende truck battle. Hè? Want wat gaan die keren op het circuitpark Zalvoort? Geweldig. Ik heb het vanmorgen kunnen zien trouwens op CFM TV. Ja, en uh, straks ook weer, hè? Straks ook weer te volgen op kanaal 40, digitaal via Sigo. De hele dag, CFM uh, Race Radio op tv. show with everything sure. but you'll brinner time flies doesn't seem a minute since the Tyrellian star had the chess bars in it all change don't you know that when you play at this level there's no ordinary menu it's Iceland or the Philippines or Hastings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 het live verslag vanaf circuitpark Zalvoort van Willem van Dezen, Hodya Dez van Murray Head en wat Night in Bangkok. Het heeft alweer het eh, einde van het eerste uur van Zalvoort op zondag. Zometeen naar het nieuws en weer van drie uur zijn Albert-Jan en ik en nog twee uur lang met uiteraard heel veel finale races en andere onderwerpen. Graag tot zometeen. Allez, allez, allez,